Dat is allemaal vol volgende week, volgende week, dan hebben we 6 november het grote evenement voor de 50-plussers. En dat is speciaal voor ons. Dat is speciaal voor een Ferrari. Ja, dankjewel uh, Lana. Uh, dinsdag wens ik de gemeenteraadsleden veel succes, kracht en sterkte toe om in alle rust en wijsheid en in eenheid, niet tegen elkaar, maar met elkaar, voor Zonvoort de beslissen over het parkeren. Nel bedankt. Niet stranken. Tom bedankt. Ja, Wij sluiten af. En de luisteraars een, een leuk weekend toegewenst. Ja, precies. Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen uit de hoek, de bonen liggen klaar. Ach, mag ik vanavond poffen, vraagt een man een stem, betaal jij morgen maar.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. We met, met nu. nu de Watertoren. op 106.9 RFC FM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 sand I get blown all around the world What I make of it Oh I don't know What's the meaning of it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 I break a bit Day.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 Then I know just when to dream And I know just where to touch you And I know just what to prove I know when to pull you closer And I know when to let you loose And I know... GFM, al, al, Al, 20 jaar live in Zandvoort. Let's En jij bent erbij. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad.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 That is Die je normaal alleen in film ziet Het is een nacht Die wordt bezongen in het mooiste lied Het is een nacht waarvan ik dacht